7 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Voormalig premier van Curaçao, Gerrit Schotten... is opnieuw in opspraak geraakt. Bij een doorzoeking van zijn huis is zijn diplomatieke paspoort gevonden. Hij had het reisdocument in april vorig jaar als vermist opgegeven. Schotten wordt verdacht van het witwassen van geld... en valsheid in geschriften. De oud-premier zou zijn diplomatieke paspoort onder meer hebben gebruikt... om naar Venezuela te reizen voor de begrafenis van Hugo Chavez. Hij was toen al geen bewindsman meer. De Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst is vanmiddag geslagen... toen hij twee vrouwen probeerde te beschermen, schrijft hij op Twitter. In de tram een man de vrouwen uit. Volgens Hilhorst riep de man tegen twee vermoedelijk Marokkaanse vrouwen... rot op naar je eigen land. Toen de wethouder daar tegen inging, kreeg hij naar eigen zeggen... een knal voor mijn kop. Hij zette samen met een andere passagier de man uit de tram. De Canadese politie gaat ervan uit dat bij de brand in een verzorgingshuis in Quebec 32 mensen zijn omgekomen. Tot nu toe zijn acht lichamen geborgen. Een politiewoordvoerder zegt dat van het ergst wordt uitgegaan. Er zijn nog 24 vermisten. Het kost reddingswerkers door de kou veel moeite om de lichamen te bergen. Het is in Quebec 20 graden onder nul, waardoor het bluswater is bevroren. De resten van het houten gebouw zijn bedekt met een dikke laag ijs. Het Nederlands Auschwitz-comité is begonnen met de inzameling voor de bouw van een Holocaust-namenmonument. Daar komen de namen op van de 102.000 Nederlandse slachtoffers. Zo'n monument is er nog niet. Het Holocaust-namenmonument wordt ontworpen door architect Daniel Liebeskind en komt vermoedelijk in het Wertheimpark in Amsterdam. Daar is al het Spiegelmonument, Nooit meer Auschwitz van Jan Wolkers. Het namenmonument kost zo'n 5 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het noordoosten valt sneeuw. Morgen overdag zon en vrijwel overal droog. Later op de dag opnieuw regen en in het noorden en het oosten sneeuw. Het wordt 0 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Baardharen waksen uren voor de spiegel. Daar hebben we toch helemaal geen tijd voor? Gelukkig is gezichtsverzorging voor mannen anders dan voor vrouwen. Het is niet moeilijk, pijnlijk of tijdrovend. Verzorging voor mannen gaat snel, simpel en voelt goed. Met Nivea Man Originals gezichtscreme haal je het best uit jezelf. Nivea Man, it starts with you. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen? En je reis kan beginnen. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. Het is eigenlijk een gewone, normale zaterdagavond. Vier wedstrijden. Eén vroeger... Twee eh, om kwart voor acht en één later om kwart voor negen. En we doen ook nog iets aan andere tijden sport van morgen. De vroege wedstrijd gaat tussen ADO en Feyenoord. En voor Feyenoord is ADO uit toch altijd lastig, Frank Wieluid. Ja, die winnen ze niet zomaar. Althans door de jaren heen niet. Vorig jaar bijvoorbeeld wel. Maar uh, dat is een uh, positieve uitzondering. Want doorgaans is Feyenoord het hier knap lastig. En bij ADO hebben ze er ook alles aan gedaan... Om de sfeer in ieder geval goed haags neer te zetten voorafgaand aan dit duel. We zijn een kwartier onderweg. Het is nog 0-0. En Ado is behoorlijk van start gegaan. Heeft redelijk wat chaos weten te creëren achterin bij Feyenoord. Maar inmiddels zijn de, uh, uh, bo, is uh, het bordje zo ongeveer verhangen. Wat een slechte zin is dat, zeg. Maar goed, intussen uh, heeft, oh, ja, <laughs> <laughs> heeft Boetius die bal rustig naast. Ja, precies. Heeft Boetius die bal naastgeschoten. Hij kwam zomaar achter Malone vandaan. Het is niet de eerste keer in het eerste kwartier dat hem dat overkomt. Drie keer achter elkaar nu. En uh, door een goede schijnbeweging eerst naar de bal toe bewegen, vervolgens... Nog naar de goal van Ado toe, Terwijl Malone nog naar de bal onderweg is. Dan is hij zijn tegenstander kwijt. Die staat ook op meters afstand. Maar het schot van Boetius miste de juiste richting. Intussen heeft Coutinho, die vandaag weer op doel staat bij Ado... de bal weer naar voren toe gekregen. Die is nu bij Van Duinen. Hoge bal. Geprobeerd daarmee Albert te bereiken. Dat lukt niet. Feyenoord neemt over via Immers. En pellet. De hoogte van de middenlijn. Pellet draait om zijn as. En dan wacht Schaken tot hij bij de bal kan, tot hij weg kan starten in de achterste linie van Ado Den Haag. Dat kan hij uiteindelijk niet, sterker nog. Hij stond in de weg van een balletje in de breedte richting Boetius. Maar Feyenoord houdt goed druk op de defensie van Ado. Komt zo bijna in balbezit, dat telt niet. Want Ado heeft nog steeds de bal via Alberg en Van Duinen. Van Duinen is wel eenzaam op de helft van Feyenoord. Denkt een ingooi over te houden, dat is duidelijk niet het geval. Want Jan Maten mag de bal oprapen. Aan de rechterkant en zo de ingooi gaan nemen. Via Klaasie en Matthijsen kan Feyenoord weer gaan opbouwen. Ook Feyenoord probeert in deze openingsfase het tempo hoog te houden. Via Martins Indi en Boetius over de linkerkant. Goosens wordt aangespeeld. Hij vervangt Vilena die geschorst is vandaag in de basis bij Feyenoord. En heeft al één keer geprobeerd uit te halen zoals hij dat zo kan. Met die machtige linker van hem. Alleen dat schot werd geblokt. Uh, dat was één van de mogelijkheden. Al was het dan van hele grote afstand voor Feyenoord... Want echt grote kansen kent deze wedstrijd nog niet. De voorzet van Schaken wordt uh, tegengehouden. Levert geen hoekschop op. Het lijkt een beetje in dat het wel zou gaan gebeuren. Bal gaat over de zijlijn. En kan uh, Ado gaan gooien. In die beginfase dus. Waar uh, de blessure nu een klein beetje dreigt. Bij Bakker, een van de nieuwkomers. Bij uh, Ado Den Haag. Hij een tijd geblesseerd geweest. staat nu op het middenveld bij uh, Ado om daar te zorgen dat ADO van de laatste plaats afkomt. En Feyenoord dat wil graag kampioen worden... en daarvoor moet het deze wedstrijd winnen. Vooralsnog hebben we geen winnaar. Na ruim een kwartier is het nog 0-0 in Den Haag. In die latere zinnen waren goed, hoor. Uh, ADO-Den Haag tegen Feyenoord, wat was, was dat dus? Uh, Nakpek en Roda tegen FC Utrecht... zijn de wedstrijden om kwart voor acht... en om kwart voor negen is er nog PSV tegen AZ we gaan het eerst hebben over schaatsen. Van held tot Schlemiel, het overkwam hij in de jaren 80. Nederland juichte hard voor de tweevoudig kampioen Allround... totdat het ineens leek alsof hij helemaal niets meer kon schaatsen. In 1987 verloot het publiek hem zelfs uit tijdens het WK in Tjalf. In andere tijden sport vanmorgen de verklaring voor het plotselinge probleem. Vergeer had fysieke klachten, waardoor hij niet meer op niveau kon schaatsen. In de studio Bas Steeman, de maker van de aflevering van morgen. was jij als kind fan van Hein? Enorm. <laughs> Leg ja, eens uit. Nou ja, dat waren nog de zaterdagen dat, we, dat we zeg maar de boodschappen zo werden gepland... dat je in ieder geval de 500 meter en de 5 kilometer kon zien op zaterdag. En dan was Hein was toch wel de grote trekker. Dat was toch ja, de, de jongen die, die voor mijn generatie althans, het gezicht gaf. Leo Visser? Leo Visser ja, en Gerard Kemkers, Maar Hein was toch wel uh, het vlaggenschip. Waarom? Omdat hij anders was? Omdat hij makkelijker praatte dan... Ja, uh... nou, misschien dat. Maar ook vooral omdat hij uh, voor mij als eerste uh, ja, de winnaar was. Hij won alles. En het was echt de tijd dat ik bewust ze ging kijken. En ja, dan had je zo'n gozer die uh, EK's en WK's uh, won. En ook nog een hele mooie stijl had. Die, die band die je met hem had, is dat te merken in de aflevering? De, de emotie? Uh, ja, maar dat komt omdat, omdat er in mijzelf een, een compleet mislukte sporter schuilt. Met, uh, <laughs> zoals in ons allemaal waarschijnlijk. <laughs> en dus ik, kan, ik, ik, ik, ik herken wel het gevoel van wat je moet hebben als je, wat je, hebt als je een grote droom zeg maar, voelt mislukken. Een ja. hele wereld om je heen dat eigenlijk al voelt aankomen... maar je wilde nog aan vast blijven houden. Ja. Vergeer was tweevoudig wereldkampioen... besloot na zijn tweede wereldtitel zich te specialiseren... en zich al volledig te focussen op de Olympische Spelen in Calgary twee jaar later. Maar in 87, een jaar voor Calgary, werd het WK in Heerenveen gehouden. Uiteindelijk besloot Vergeer daar aan mee te doen... maar het bleek het begin van het einde. Oh, hij heeft het verschrikkelijk moeilijk. Die gaat helemaal in elkaar... Het WK in februari 1987 in Herenveen. Op de vijf kilometer, de afstand waarop hij onoverwinnelijk was... stort Vergeer totaal in. Zijn benen zijn volledig verzuurd. Hein wordt door het eigen publiek uitgefloten. Bas, hoe, hoe kijk jij terug naar die beelden? Um, Kun je dat nog herinneren allemaal? Uh, nou, ik kon nog herinneren dat, die, dat het WK er helemaal uh, in de soep ging... Maar ik, ik had niet meer zo voor, mijn ogen, voor ogen dat, dat het uitfluiten en dat het hij tiende werd of zo, dat wist ik niet meer. Maar ja, voor dit programma ga je dan researchen en uh, dan zie je die beelden terug. Ja, dan gaat, er gebeurt er wel iets achter je borstbeentje. Als je, dat ja. ziet. Uh, je hebt die beelden bekeken met Hein Vergeer. Hoe, hoe reageert hij dan? Nou, Hein heeft sinds die periode dat hij actief was nooit meer iets gezien. Het, uh, de, de Baco Kelly, waar we zo meteen over gaan hebben, dat was voor hem echt een deur die dicht ging. En het, het schaatsen was klaar. En hij heeft geen plakboeken, geen foto's, alles, alles weg. En, dus we gingen met hem voor het eerst dit terugzien. En het kwam bij hem harder aan dan die had vermoed van tevoren. Hij dacht wel, ik heb het wel verwerkt. Maar ik denk dat dat nu verwerking 2.0 gaat worden. Ja, en vooral als je al die tijd helemaal niets gezien hebt. Het lijkt meer iets voor een psycholoog dan voor een televisieprogramma. Nou ja, dat laat nou, ik zo zeggen. Het liep misschien soms nog elkaar. Nou ja, de, de, bij, bij T.Half, dat zat natuurlijk wel zo in, in, nog wel in zijn geheugen... omdat het zo ingrijpend was. Bijvoorbeeld, het schaatspubliek fluit geen mensen uit. Nooit. Dat juicht ook nee, voor de nee, grootste nee. tegenstanders. En uh, dat nu voor de grote held... waar we twee jaar lang voor hebben staan vlaggen... Ja, dit fluitconcert uh, ja, plaatsvindt... dat, ja, dat is ongelooflijk in de schaatstempel. Zeker in Thial, waar het feest was. Het eerste grote feest in Heerenveen. overdekt. En uh, Hein was natuurlijk de regerend wereldkampioen. Hij zou het daar gaan maken. Maar, maar eigenlijk, ja, we, nu weten we ook waarom het daar al niet kon. En hij ging te hard van starten... omdat hij dacht, ik ga het wereldrecord van uh, Leo Visser uh, even naar of overtreffen. Ja... ja. En toen kwam jij daarna Calgary waar eigenlijk alles op ge, uh, uh, ja. gefocust was. Uh, en ja. dat ging helemaal verkeerd. Ja, nou eerst was het al heel erg zoeken naar überhaupt uh, ga, ik, uh, ga ik me plaatsen. En dat was ook echt een ramp. Het werd echt ter elfde uren uh, werd pas bekend van Hein mag gaan. Uh -huh. Daar werd ook nog van alles over gezegd in de media. Van nou man met zo'n staat van dienst, die moet altijd gaan. Moet je helemaal niet over lullen, maar gewoon die moet gewoon gaan. En Hein ging, maar hij wist eigenlijk al... Het gaat hem niet worden, want het lichaam deed gewoon niet meer wat hij wilde. Nu zijn jullie erachter gekomen hoe dat kwam. Ja. Pas nu? Hij wist het al langer, maar dit is de eerste keer dat hij erover praat. Zo. Ja. En hoeveel langer wist hij het? Uh, hij wist het een jaar of tien geleden, maar hij dacht van nou. Maar hij dus hebt... ook ver na Calgary. Uh... Veertien nou, jaar na zijn laatste uh, schaatswedstrijd kwam hij er pas achter wat het was. Is dat niet vreemd, gelet op de, de, de medische begeleiding die sporters krijgen? Of was dat in die tijd beduidend minder? Ja, wil je, het echt, ja, je wilt het echt weten, het, ja. was, echt, het, het was gewoon gênant slecht. En die moet je voorstellen: het budget van de kernploeg was uh, drie, vier ton guldens. Mm -hmm. Dan moesten alle kernploegen, de vrouwen, de sprints, alles. Dus het eerste waarop bezuinigd werd, de medische begeleiding. Hein viel in de aanloop naar het, naar het WK in Tiel in, in november 86, viel november en uh, drie dagen later was er een fysiotherapeut. Hè? Drie dagen later. Terwijl iedere sporter die nu valt... die, die zit een dag later bij de wat ook om te kijken of je recht staat. En wat, maar de kernploeg... op het allerhoogste niveau schaatsen ter wereld... Ja, die, die, de wereldkampioen moest drie dagen wachten op een fyotherapeut. Je kan je dat eigenlijk niet voorstellen, maar je moet je natuurlijk wel herinneren dat eh, er bestond geen commercie in, in, in de schaatsport. Nee, uh, zeker en er waren geen sponsors in de schaatsport. Dus, dus daardoor was er ook geen geld. was ook geen geld. En, en die, die, ja, ja, die jongens die, die leefden van een, van een paar duizend euro of gulden toen nog per jaar. En ze mochten ook niet. Ze waren dus niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, want ze moesten altijd trainen. Dus ze kregen ook geen uitkering. Nee, het was echt sappelen voor die jongens. Ja. Ja, ja. Uh, we luisteren even naar die sportaars die uh, Vergeer onderzocht. Uh, die komt morgen ook uitgebreid in andere tijden sport te Dan zie je hem hier. Ja, dit is eigenlijk een tuinslang die zich uh, afknikt. Die, ja. En dan, op deze afbeelding is het wat duidelijker, hè, dat die hier is die te nauw geworden. Mm -hmm. Dat is toch schade ook uh, in het bloedvat. Maar het meest gemene is, is deze knik. Ja, nee, dat, uh, en die doet uh, hem dicht. Ja, die doet hem dicht. Dus als jij diep door je benen gaat hurken, en gaat schaatsen, dan komt er geen bloed in het linkerbeen. Nee. Dat is lastig ja, schaatsen. Dat is lastig schaatsen en dan ja, dan zit je continu met dat ja. linkerbeen te ja. sprinten. Het is wel mooi wat er nu gebeurt. Geloof, geeft dus aan, het is een blessure die al, al langer daarvoor ontstaan was. En uiteindelijk is die val een toeval. En voor mij is die val altijd dat verband geweest tussen mijn blessure die ontstaan is. Ja. En, en, en de verkleving van, van, van, mijn, van mijn spierweefsel waar dat bloedvat langs moest. En dat die daardoor uiteindelijk langer is geworden en een geknikt is. En dat is mijn perceptie altijd geweest. Ja. En jij zegt nu, nee, vanuit het beeld wat er is, is die val, is de toeval. Ja. Ja, dat dat uh, gebeurde dan eenmaal zo, maar uiteindelijk staat die blessure er al. Ja, dat is voor mij wel. een uh, ja. Ja, en dus dat vooral, is... Ik kom tot meer dingen tot ontdekking hoor, nu we dit aan het volgen zijn. En best en, uh, ja, ja. wel apart. Dat was hij verkeerd met zijn arts. Uh, als je dit zo hoort, Bas, dan is het eigenlijk uh, nog een wonder dat hij al die successen wel bereikt heeft uh, voor die tijd. Nou, die vraag die stel ik dus ook. Want uh, hoe kan je dan wereldkampioen worden en ja. een Europees kampioen? Het nou, is een blessure die zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Dus door heel veel training... Je ziet, het is dezelfde blessure die je wel eens bij wielrenners tegenkomt. Zo'n geknikte slagader in het bekken. Door jarenlange training... En ik heb me laten vertellen, als een wielrenner of schaatsen gas geeft... dan gaat er 12 liter bloed per minuut doorheen. Dus die vaten hebben nogal wat te lijden. En het is net als een, als een keukenkastje dat je honderdduizend keer dicht doet. Op een gegeven moment is het scharniertje gewoon kapot. En dat was bij Heijn ook. En, uh, dus, dus, dus er zaten zwakke plekken in het vat. Dat vat ging zich op, ging, werd, werd langer, werd, werd wijder. Ja, en toen was het... Uh, de bekende tuinslang die, die ik ging. Maar dat is dus in de loop van jaren geweest. Maar die zat er dus ook al in 85, 86. Ja. Maar toen was het nog genoeg... Bloed, wat er doorheen kon. Hoe hebben jullie Hein vergeer zover gekregen dat hij dit allemaal wilde vertellen? Want hij heeft het dus al die tijd ook nadat hij het wist voor zich gehouden. Nou, ja, dat ging wonderbaarlijk makkelijk. Uh, zeg maar, op een gegeven moment waren we er met de redactie uit dat dit een heel mooi onderwerp was. En nou, nu nog de hoofdpersoon vragen. Uh, en met één telefoontje was het wel zo van: nou, Hein wil, wil graag meewerken. Maar wat we van tevoren niet wisten is. Van, kijk, we kennen Hein natuurlijk als een hele goede spreker. Hij kan ook zijn zeg maar, PR-praatjes opzetten. Maar wat dus het mooie is van nu. Hij heeft ze echt in zijn ziel laten kijken. En ik had hem nog nooit zo gezien. De, de trainer van uh, Verger in die dagen was Henk Gemser. Hij is nu in Oostenrijk uh, bij, op de Wijzenzee uh, voor uh, ja, uh, zeg maar de marathon en uh, uh, dat soort wedstrijden. Goedenavond Henk. Goedenavond. Uh, hoe heb jij in die tijd naar Hein, uh, hein Verger gekeken? Uh, de ene keer werd hij wereldkampioen en daarna lukte niks meer. Nou, dit is uh, het, het uh, eerste eigenlijk is ontstaan bij een training. En ik, ik had in die periode uh, eigenlijk dus bijna gedicteerd dat die jongens uh, eigenlijk fulltime in de voorbereidingsperiode in Heerenveen op de ijsbaan hun voorbereiding moesten doen. Dus die waren de volle week zaten die bij pleeggezinnen, zaten niet in Heerenveen. En uh, ik had daarnaast en uh, eigenlijk altijd heb ik dat mijn werk als schaatsbegeleider ik gecombineerd met een volledige cio-staat. Uh -huh. Waarbij ik als docent uh, dus, dus een volledig plessenpakket moest verzorgen. Nou, en uh, er zijn trainingen geweest uh, waarbij ik gewoon fysiek niet aanwezig kon zijn. Uh -huh. Mogen geestelijk wel, maar niet te min. En zo is dat uh -huh. gebeurd. Dat tijdens een hele intensieve vermogenstraining, en een tempotraining. Uh, hij dus gewoon is en, uh, en met een hele hoge snelheid, heel ongelukkig in de boring terecht is gekomen. Nou, daar heb ik dus helemaal geen, geen waarneming van. Nog dat er beelden van zijn. En ik kreeg dus uh, de, bij de volgende training, toen ik ze wel weer tegenkwam, kreeg ik daar melding van. En uh, ja goed, er moest maatwerk worden geleverd. En hij uh, was zo gekwetst dat hij dus inderdaad een, dus een aangepaste training. En, en mogelijk, en dat heb ik niet in detail meer. Maar dat hij zelfs na de trainingen moest opstaan om het weer een beetje te bekomen van dus die enorme fouten die hij had gemaakt. En, nou, toen zijn we er langzaam er zeker met, met ook, uh, ook inderdaad dus ondersteuning ...incidenteel van een fysiotherapeut, want ja. we waren uh, helemaal niet zo vermogen uh -huh. dat we de structurele fysiotherapeut bij ons hadden. Daar hebben we het net over en, gehad, ja. En, uh, en de, ja, die arts, die, die arts die, die was op afroep dan over drie of vier dagen ook wel beschikbaar, de, de, de sportarts. Uh -huh. Nou, dat, dat, dat was allemaal behelpen. Yeah. En, uh, en we moesten veel meer inderdaad eigenlijk met, met het gegeven dat je gepest was. Moest je kijken en luisteren naar de, naar de situatie en in gesprek zijn met die sport in de gevangenheid. Kijken wat er mogelijk was aan belasting op weg naar dus, uh, ja, een, een, een, een, een grote prestatievermogen in dat lichaam. Yeah. En zo no is dat geweest. En uh, ja, goed, hij gaf me steeds aan dat hij, uh, dat hij last had en dat hij ja, zonder zaken niet kon. kon in trainingen. En uh, een keer dan kwam hij bij me staan en zei: Henk, het, het gaat gewoon niet. Waarbij uh, ik dan dus dat. Uh, en dan en als het niet gaat, ja, dan neem je de jongen serieus en dan, dan pas je aan en sluit je compromissen. En gelijktijdig vroeg ik, ik je anders dus dus avonds. De ze weer aan de artsen en de, de fysiotherapeut die twee keer per week, als ik nog goed ben, dus langs kwam. En de avond u beschikbaar was om wat te doen. Uh, de, de, wat, wat, een, wat een indicatie was. Uh, ja, daar kreeg ik eigenlijk niet veel van terug. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk zo doorgezutterd. Er is in die en, om... tijd nooit echt onderzoek gedaan? Nee, niet, niet in die nee. zin dat we uh, zoals we dat nu dus zou, wel zouden kunnen doen en kunnen doen mm -hmm. met MRI-scans en noemen het ook, dat, dat was absoluut niet beschikbaar. Nee, we nee. praten een aantal over, over 30 jaar geleden. Hè? Ja, ja, ja, en, ja. En, en dat is, dat is, en, en daarmee, uh, met, met de, de hele training die er was en die heel erg voor het was, was de medische en de paramedische ondersteuning was, was veel beperkter beschikbaar omdat we al geen financiële middelen waren en dus de, de gekwalificeerde fysiotherapeuten dus, uh, en artsen uh, dus niet, niet echt dus goed inge, ingeroosterd konden worden ja. en, en dus gewoon regelmatig hoog dus regelmatig aanwezig waren. Ja. Er was er um, geen geld voor. Ja, het hadden... was, was, was dus in die tijd was het te doen gebruiken dat het ging zoals het ging. We hadden het er net over. Hij werd zelfs bij op het 2K in Heerenveen toen uitgefloten. Hoe vond jij dat in die tijd? Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat, was, dat was zo schrijnend. En eh, ja goed, we hadden, we hadden met, met die groep jongens waar ik mee op pad was, zijn na 84. En Nederland geen enkele medaille won op de Olympische Spelen, bij het schaatsen ook dat niet. Dat, dat, er was een betere opstanding eh, onder aanvoering van Heer Geert. En, en, en ja, Hein die, die, die hield geen bad voor zijn mond. Die zei de dingen, die was heel scherp, heel attent. Het was echt een uh, roofvogel die alles zag en inderdaad uh, ook zijn mening had. Ja. En uh, dan ja, hij claimde soms ook, ook, ook uh, prestaties die, die hij moest leveren. En uh, dat, in de eerste twee jaar deed hij dat ook. En uh, hm. ja goed, dat uh, nou, dus die enorme val die veel intensiever en veel heftiger was en negatief beschadigend was dan we toen vermoeden. Uh, ...moest je op een gegeven moment uh, eigenlijk dus voortdurend uh, inleveren. Afzien. Uh, de, en, denk en je dat de publiek, fans... En het publiek, een publiek die, uh, die, die had dat reactief gedrag daarop... ...en uh, dat was zo onbehoorlijk dat... ...met de credits die wij hadden en die ik had... ...heb ik toen dus dat, dat, dat begon daar in Heerenveen. En waardoor merg en been ging... ...dat was echt inderdaad dus echt onbehoorlijk... ...en onbegrijpelijk ook... ...dat ik naar uh, vermogen mijn, uh, mijn uh, persoonlijke inzet wat heb gemobiliseerd om uh, om dus te voorkomen dat uh, dat die zaken uh, dat die zaken op een gegeven moment helemaal escaleren door dus uh, nou, heen, onmiddellijk op te zoeken en hem zelfs op een gegeven moment te begeleiden naar de aan dus de vijf kilometer rit die die moet mm -hmm. om, uh, om maar te voorkomen dat het sluitconcert in ieder geval wat gewend werd door de, dus de aanwezigheid ook van uh, van in dit geval mijn persoon en dat was wat aanmatig aan denken misschien maar de, de, de reden waarom ik dus bij in de buurt was was gewoon die want dat kon niet ja. Oké, okay, Henk Gemser, hartelijk dank voor uh, wat je allemaal verteld hebt. Um, Bas Meeman, nog even terug. Um, ben jij hier door deze aflevering anders naar het schaatsen gaan kijken? Nou, uh, wel naar de wedstrijden van Heijn Vergeer. De laatste wedstrijden. Als je die terugziet met de kennis uh, die van, nu? van ja. nu, dan is het heel anders. En vooral ook, maar eigenlijk, dat wil ik nog heel even kijken... die blessure zat al voor die val. Hij is waarschijnlijk gevallen omdat zijn coördinatie in zijn linkerbeen al minder was. Ja, ja. En dat uh, gaan we morgen nog een keer zien. Oké. Okay. Goed, morgenavond, kwart over tien uh, op Nederland 1. Andere tijden sporten over uh, Hein Vergeer. En vooral de periode 87-88. Pas mee, man. Bedankt voor je komst. Dankjewel. We gaan naar uh, ado tegen Feyenoord. Ik heb geen doelpunten gehoord. Niet gehoord dat ik naar jou toe moest, Frank. Dus ik neem aan dat het 0-0 is. Ik heb om goede redenen mijn mond weten te houden. Want het is inderdaad nog 0-0 na dik een half uur voetballen. Bij Ado Feyenoord wel een paar kansen gezien. Boetius kwam een keer goed door. Na een prima driehoekje over die linkerkant bij Feyenoord... stond hij ineens oog in ogen in oog met Coutinho, de doelman van Ado. had er een uitstekende reactie met zijn voeten... Waardoor het uh, hij in ieder geval Ado nog op de nul kon houden. Daarna was er nog een schietkans op aangeven van Pelle. Randje 16. En natuurlijk uh, de, de gebruikelijke beweging met de borst waarmee hij de bal controleert. Die Italianen legden de bal keurig neer voor Immers. Die moest hem in één keer schieten. Schoot, schoof de bal twee meter naast de goal van uh, Coutinho. En aan de andere kant een vrije trap. Beugelsdijk die van dichtbij kon koppen. Maar de bal totaal verkeerd raakte. Geen enkele kracht mee kon geven. En daarbij stond Mulder al keurig de korte hoek dicht te houden. Dus die kon de bal rustig oprapen. Ik kan het allemaal oplepelen omdat we net in een blessurebehandeling zitten van Schaken. Die even in botsing kwam met Meijers. Beide heren staan weer. En ook Schaken staat inmiddels weer in het veld. Dus rolt de bal ook weer. Althans, Coutinho heeft hem in zijn handen. Hij gaat hem nu laten rollen. Waardoor we zometeen weer in ieder geval uh, echt aan het voetballen zijn. Coutinho met de lange bal naar voren. In de richting van Van, van Haren. Die kop door. Schet kan er dan niet bij. En aan de andere kant is het dan Matthijssen Die de bal met een grote slinger in de richting van Pelle krijgt. Ook die krijgt hem niet goed genoeg onder controle om de bal bij zich te houden. Dus kan Ado weer overnemen. Nu met schet wel aan de rechterkant. Paasje richting het centrum. Daar is Van Duinen, maar die moet nog achter de vrij vandaan komen. Is dan te laat. En Feyenoord neemt over op het middenveld. Lange bal Boetius richting schaken. Te lange bal. Coutinho kan oprapen in zijn eigen strafschopgebied. En vervolgens wijzen. Want Ado, als het de bal heeft, wil het best tempo maken. Maar dan toch vooral in de omschakeling... Niet als het achterin de bal opraapt en dan gaat opbouwen. Dan heeft het een nadrukkelijk lager tempo dan dat Feyenoord tot nu toe heeft in deze wedstrijd. Malone komt goed door van Duinen. Uitgeweken naar de rechterkant aan de zijlijn. Staat hij nu tegenover twee Feyenoorders. Dus moet hij daaruit zien te komen om een voorzet te geven. Dat probeert hij wel. Alleen komt hij er dan niet uit. Ja, in tweede instantie toch nog. En dan sleept hij er nog een vrije trap uit. Doet hij handig. Die aanvaller van Adel Den Haag. Die alweer een aantal, uh, of in ieder geval weer een aardige tijd uh, wacht op een doelpunt. En zijn doelpunt, dat is eigenlijk waar heel Den Haag op wacht. Want doorgaans als Van Duinen scoort, dan zit Ado wel aan de goede kant van de score. Nu die vrije trap waar Holla zich achter zet. Hij heeft al één keer eerder vanaf een veel gevaarlijkere positie mogen aanleggen. Metertje of 18 van de goal van Mulder, recht voor zijn goal. Alleen die bal ging via de muur uiteindelijk. Dat was helemaal in het begin van de wedstrijd over de achterlijn. Nu legt hij aan vanaf de rechterkant tegen de zijlijn aan. Zo'n beetje. En uh, heel veel mensen in het strafselgebied voor Mulder. Dus even afwachten. Beugelsdijk zit er dichtbij van Duinen. Net niet. De Vrij is eerder met uh, die bal tegen de Vreef. En die uh, mikt hem dan over de goal van Mulder heen. Hoekschop voor Ado. Dat dan wel. Maar dit was dan even weer... en daar heeft Feyenoord al een paar keer last gehad. Zo'n uh, moeilijk moment uit een standaard situatie moet je toch die van Duin in de gaten houden. En natuurlijk Beugelsdijk die daar graag oorlog maakt. En opzichte van Immers, daar komt Beugelsdijk weer. En valt hij binnen bij de tweede paal. Kan Mulder alleen maar kijken. En Beugelsdijk scoort op de bevrijdende 1-0 e voor Adel Den Haag. De nummer laatste in de eredivisie. En zo profiteren zij voluit van het moment... waar Feyenoord geen grip op heeft tot nu toe in deze wedstrijd. Namelijk de standaard situaties. En het onder controle houden van Beugelsdijk door Immers... Die Beugelsdijk moet laten gaan op dat moment. Die doet even twee stapjes naar achteren. En dan is Immers gezien en Mulder tegelijkertijd ook. Want dit is een uitstekende kopbal van Beugelsdijk. Die alweer zijn derde treffer van deze competitie maakt. En de eerste van deze avond. Dat is misschien nog wel veel belangrijker. Want er is druk in Den Haag. Ado staat onderaan. En ook Maurice Stijn weet dat er druk is op zijn persoontje... als ADO zo laag staat als waar ze nu staan. Dan kunnen ze deze treffer goed gebruiken. Dat zal de fans op de tribune deugd doen. Dat zal de spelers op het veld de nodige rust geven. En het zal voor onrust zorgen bij Feyenoord. Want dat wil graag kampioen worden. En het kan zich hier dus geen puntenverlies voorloven... in deze wedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar daar lijkt het wel op na ruim een half uur voetballen. Dus de voorsprong voor ADO dankzij de goal van Beugelsdijk. 1-0 tegen Feyenoord. To last. We gaan terug naar het schaatsen. Oud-sprinter Jan Bos, tegenwoordig is hij coach... kan niet met zijn schaatsers mee naar Sochi. En die schaatsers zijn onder andere Arthur Was vanuit Polen... en de Chinese Beijing Wang. Eh, Bos krijgt geen accreditatie. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Waarom krijg je geen accreditatie? Um, ja, ik krijg van... De, um, um... Van de Poolse Bond geen accreditatie. Uh, ik ben ik zou dan namens, uh, namens Polen dan, um, via Polen dan accreditatie uh, krijgen. Maar uh, schijnbaar uh, hebben ze uh, te veel coaches uh, uit hun eigen land die, uh, die die plek opvullen. En nu? Ja, nu, uh, nu blijf ik in uh, Intel. Uh, degene die, uh, die dan achterblijven en die zich niet geplaatst hebben voor de Olympische Spelen, die blijf ik dan uh, trainen. Ik hoor dan jou dat het hard aankomt. Nou um, ja, ja. Kijk, um, natuurlijk uh, ga, ik, ga ik liever wel mee. En um, ben je een heel traject bezig met, uh, met Beijing Wang. En eigenlijk alle, alle, alle sprinters. Uit uw Was, uh, Esther Wammen, die, um, die, die zich plaatst voor de Olympische Spelen. Xinjiang Sang. Daar zijn we heel hard bezig om die zo goed mogelijk. Um, prepareren voor de Olympische Spelen. En dan, um, ja, natuurlijk is dat uh, dan niet leuk als je dan zelf mee mag. Nee, er is geen mogelijkheid om via een andere, uh, ander land, bijvoorbeeld China uh, en, en Beijing Wang... ...die accreditatie wel te krijgen. Um, ja, um, het, zou, het zou nog um, heel misschien, heel, heel, heel, heel misschien... ...via Taipei kunnen, via Xinjiang Zhang. Um, maar dat, die kans is uh, vrij klein. En uh, Jeremy... Die is uh, geaccrediteerd via China. Jeremy dus, Waterspoel? Ja. ja. Met wie jij samen coacht? Ja, ja Jeremy die, die, die natuurlijk zelf uh, geprobeerd heeft... om uh, de Olympische Spelen te halen via Canada. Ja, en dat, um, ja, die, is, uh, die is nu ook weer terug. Uh, die traint ook uh, mee en die helpt, uh, die helpt mee als, als coach. En uh, dat, dat doen we nu samen. En, dan, um, ja, en Jeremy die gaat, uh, die gaat dan uh, de, Olympische de Olympische Sporters uh, van het... Uh, van, het, ...van de academy gaat, gaat hij helpen. Ja, ja. Uh, je zei het al... ...je bent onder andere coach van uh, Beijing Wang. Die pakte uh, vier jaar geleden nog... Uh, ...brons op de 500 meter. Ja. Die, die zal er vooral van balen dat ze, dat ze... ...niet echt haar eigen coach heeft. Ja, tuurlijk. Uh, uh, weet je... Je bent, ...je bent zo intensief bezig... ...met, uh, met de sporters. En uh, ja, dat, dat, klikt, dat klikt... ...heel goed. En dan... ...natuurlijk uh, is dat dan heel erg jammer. Uh, en... Uh, Jeremy, die, die, is, die, Jeremy Waterspoon, die is natuurlijk ook uh, weer teruggekomen... en die, is daar ook heel, uh, die weet, weet ook precies uh, hoe, hoe uh, Beijing nu in elkaar zit... en hoe ze fysiek is en wat haar problemen zijn, wat, uh, wat goed gaat. Dus ja, dat hoeft eigenlijk niet echt een probleem te zijn um, uh, om, om haar te, be te begeleiden. Maar ja, natuurlijk uh, voor mezelf is het dan wel, wel jammer ja, dat je... Ja, ja, ja je, je steekt er heel veel energie in dan, en dan op het uh, moment suprême... Dan, uh, ja, daar ben je er gewoon niet bij. Hey, we, we zullen bellen naar Taiwan of ze uh, nog wat kunnen doen voor je. En uh, ja. heel veel sterkte, we duimen voor je. Nou, dankjewel. Oké, okay. Jan Bos, bedankt. Goed zo. We gaan naar Frank Wielaert, naar de slotfase van de eerste helft... van uh, ADO tegen Feyenoord. Dikke minuut, officiële speeltijd nog. 1-0 voor ADO, dankzij die kopgoal van Beugelsdijk. En sindsdien is Feyenoord een beetje van de leg, eigenlijk... Uh... Uh, ja, vooral in de passing. Het is onzorgvuldig geworden. Feyenoord heeft heel veel meer de bal. Is voetballend ook duidelijk beter dan Ado. Maar Ado verdedigt heel goed en compact. En Feyenoord paast uh, toch veel te slordig. En uh, heeft het tempo ook flink uh, omlaag geschroefd. Omdat het uh, veel te snel balverlies leidt. En daardoor in de problemen komt nu Klaasje op het middenveld. Stuurt uh, pellen weg, Neemt wel aardig aan. Maar niet goed genoeg om meteen die bal langs Zuiverloon te krijgen. Even terug naar Coutinho. En die schiet dan de, de bal maar wat wild naar voren. Want die wordt meteen onder druk gezet. En dus levert hij weer in in de achterste linie bij Feyenoord. Matthijs, de bal breed op de vrij. Feyenoord probeert in ieder geval rustig op te bouwen over de rechterkant. Via Janmaat, die kijkt alweer. Waar is Pellen? Nou, die is natuurlijk midden voor de goal. Daar gaat de bal ook overheen. Beugelsdijk kan dan zo de bal inleveren bij Bakker. Maar die doet dat bij Klaasie. Die wil dan de bal meteen rechts in de hoek leggen bij Schaken. Die had daar niet op gerekend. En dus kan Ado weer overnemen. Op het moment dat ik het gezegd heb, heeft Goos alweer de bal. Krijgen we twee minuten extra tijd erbij. Hebben we dat in ieder geval meegekregen. Aan die kant van het veld zijn we namelijk op rechts. Pellen komt de bal maar eens halen op het middenveld. Krijgt een vrije trap mee naar de overtreding van Bakker. En dat zou dan een mogelijkheidje moeten zijn. Misschien kan Feyenoord ook wel wat uit een standaard situatie. De momenten waaruit Ado tot, tot toe veruit het gevaarlijkst is geweest... In deze wedstrijd, maar ook zelf überhaupt. In de omschakeling was het vooral erg onrustig en ook onzorgvuldig in de pasing. En daarmee kwam Mulder ook niet of nauwelijks in, uh, in de problemen. Nu, uit deze vrije trap, via Gozens, zou uh, Feyenoord bijvoorbeeld gevaarlijk kunnen worden... Hij een paar passen naar achteren. is natuurlijk gespecialiseerd met zijn linker vanaf die kant indraaiende bal. Goed weggekopt door Beugelsdijk, die tot nu toe heel veel wint. Als die bal hoog genoeg is en hij kan koppen, dan wint hij die duels allemaal van Pelle. En dat is precies de manier waarop hij heeft ingestoken natuurlijk op deze wedstrijd. Want komt die bal op borsthoogte bij Pelle, dan heeft hij geen kans. Dan moet hij alleen maar kort zitten. Maar zo gauw die bal op kophoogte komt, dan is Beugelsdijk de baas van de twee... En dat heeft eh, ADO geen windeieren gelegd tot nu toe in deze eerste helft de ingooi. Vanaf eh, links via Meijers bal over de zijlijn. Omdat Van Duin hem niet onder controle krijgt de hoogte van de middellijn... kan Jan, Jan Maat nu gaan gooien. Die wacht alweer op Pelle, maar kiest uiteindelijk voor eh, Immers. Die staat tussen twee eh, voormalige clubgenoten in. En verliest daar door de bal. Sterker nog, ADO kan uiteindelijk weer gaan ingooien via Meijers. Nu voor hun uitgezien natuurlijk vanaf eh, de linkerkant weer inleveren bij Van Duinen Kunnen ze nog een keer gaan ingooien? Nee. Nu kiest het eh, scheidsrechters trio voor de ingooi van Feyenoord. daar Waar twee voeten dicht bij de bal zaten. En uh, Jan Maat nu uiteindelijk kan gaan gooien. Maar zo lijkt die wedstrijd gewoon rustig om naar het einde te gaan. Doordat die bal daar aan die rechterzijkant bij Feyenoord daar blijft hangen. Ook deze ingooi wordt gewoon weer ingeleverd. Van Haren in het duel met Klaasje op het middenveld. Van Harenwind heeft ruimte in de middencirkel. Dwars door het midden komt hij. En aan de rechterkant is uh, Schet weg. Schet kan uh, zijn tegenstander op gaan zoeken. Martins Indië gaat het straks in. Gaat er ook weer uit. Is de bal even kwijt. Maar heeft hem uiteindelijk dan toch nog. En Malone aan de rechterkant is doorgelopen. Kan nu in één keer de voorzet geven richting de eerste paal. Goeie goal! Uitstekend gedaan. Bakker is degene die hem maakt. Dit is een goedlopende aanval van ADO Den Haag. Eigenlijk de eerste echt goedlopende aanval van ADO. En ze maken hem meteen af. En het middenveld van Feyenoord is vergeten om Bakker te dekken. En dus staat ADO vlak voor rust. Want we zitten diep in de blessuretijd van de eerste helft met 2-0 voor... En je kunt gewoon stellen dat Aro dat uitstekend gedaan heeft. Die actie van Van Haren, daar begint het. Hij wint het duel van Klaassie. En dan kan Malone uiteindelijk die bal voorgeven. Komt Bakker uitstekend voor zijn tegenstander. Hoewel, waar is die tegenstander? Die staat daar 3-4 meter vandaan. Een goede kopbal, uitstekend geplaatst. Mulder is kansloos. En Aro staat vlak voor rust. Ik denk dat we nu alleen nog de aftrap gaan krijgen. En dan kunnen de spelers meteen de kleedkamer in. Maar goede dag zeg, wat heeft Aro hier een... Uh, uitstekende opkikkeren van kunnen krijgen. En dat hebben ze vooral zichzelf aangedaan... door goed te verdedigen. Feyenoord weinig kansen te geven... en zelf de paar kansen die het krijgt meteen te benutten. Het is rust inderdaad. leidt tegen Feyenoord... in eigen huis met 2-0. En we kijken ook even wat er in het buitenland is gebeurd. Manchester City, Watford, werd 4-2... na 0-2 rust dan. Drie goals van Sergio Aguero. Bournemouth tegen Liverpool werd 0-2. Birmingham City tegen Swansea City 1-2. Twee goals van Bonny... Sunderland... Kidderminster Harriers werd 1-0... en Wigan Athletic tegen Crystal Palace 2-1. Uh, in, in Spanje, Real Madrid... dat waren overigens in Engeland allemaal FA Cup wedstrijden... Uh, zoals u ongetwijfeld gemerkt had. Um, in Spanje heeft Real Madrid met 2-0 van Granada gewonnen. In Duitsland de uitslagen Borussia dortmund augsburg 2-2. Freiburg-Bayern Leverkusen 3-2 en Nürnberg-Hoffenheim 4-0. De eerste overwinning... Uh, van Gert-Jan Verbeek met Nuremberg. Uh, en Nuremberg komt daardoor een klein beetje dichter in de buurt van de andere uh, ploegen die uh, laag staan. Onder andere Hoffenheim, het gat is nu nog een punt of vier. VfB Stuttgart, Mainz, werd 1-2 en Wolfsburg, Hannover 96, 1-3. En de ruststand bij Eintracht Frankfurt, Hertha was 1-0. Inmiddels zijn ze daar aan de tweede helft bezig. De Turner, simply the best. We gaan even kijken wat er over een minuut of vier begint. Onder andere in Breda, NAC tegen Pek Nak NAC, uh, één plaatsje onder Pek Zwolle, maar precies hetzelfde aantal punten. Gaat alleen om het doelsaldo. En ja, is eigenlijk uh, vanaf het uh, ja, wedstrijd uh, nummer 8-9 in een vrije val geraakt. aan man af ja, dat is zo. Peck stond natuurlijk uh, na vier wedstrijden helemaal bovenaan. Won alle vier die wedstrijden, maar won daarna bijna niks meer. Eén wedstrijdje volgens mij nog. Uh, maar dat is alweer een uh, maand of drie, vier geleden dat ze dat voor het laatst deden. Terwijl het hier uh, trouwens in Breda enorm had, hard gaat uh, regenen. Maar uh, Peck, ja, dat is inderdaad in een vrije volg geraakt. Staat op uh, de twaalfde plaats in de Eredivisie. NAC staat uh, één plaatsje daaronder, dertiende. En dan noem je zo'n wedstrijd als deze vandaag in Breda... dat is een typisch voorbeeld van een wedstrijd, Want de winnaar hier... Vindt aansluiting bij de middenmotor, terwijl de verliezer toch heel erg angstig naar beneden moet gaan kijken. Want beide ploegen staan maar vijf punten boven hekkensluiter Ado Den Haag. En aangezien die ploeg nu op een 2-0 voorsprong staat tegen Feyenoord, zou, dat, zou die afstand nog wel eens minder kunnen worden. En dat betekent dus dat beide ploegen die onder druk staan hier vandaag moeten winnen. Bij Pek, die zijn blij, want die wonnen door de week in de beker van de amateurs van de JVC Kuik. Gaan dus voor het tweede jaar op naar de halve finale. ...van de kfb beker moet overigens wel bijgezegd worden... ...dat Zwolle tot nu toe alleen maar amateurclubs tegenkwam. Dus nou ja, zo knap is dat nou ook weer niet, kan je zeggen. Maar goed, ze zijn in Zwolle wel blij. dat moet een beetje het verlies... ...die slechte voortzetting van de eredivisie... ...na die eerste vijf wedstrijden een beetje compenseren. Maar goed, het ploeg van Ron Jans... ...die zal toch echt moeten gaan winnen vandaag... ...als ze niet in degradatievoetbal willen belanden. En bij NAC, ja NAC is het al de hele seizoen onrustig eigenlijk. Vooral deze week door Anthony Leurling die uh, boos is op de trainer, op Goudelje... omdat hij vorige week in het uh, verloren duel tegen AZ... dat de NAC met 3-0 verloor... toen werd Lurling buiten de selectie gelaten. En daar was hij zo boos over... dat hij enorm uithaalde naar de trainer. En de verhouding tussen Leurling en uh, Goudelje... en eigenlijk ook de rest van de selectie van NAC... die is ja, gebroeierd zou je kunnen zeggen. Want Leurling die vandaag nog gehuldigd zou worden... omdat hij uh, een paar maanden terug alweer zijn 250e wedstrijd speelde voor NAC... die huldiging, die gaat vandaag niet door... Volgens de supportersvereniging omdat ze bang waren dat een deel van het publiek hier in Breda dat niet zou waarderen. Dus geen huldiging voor Lerling die ik vandaag ook nog niet heb gezien hier op de tribune. En ja, dat, ja, dat is toch pijnlijk voor die man die toch al heel lang hier in Breda speelt. Nak dat vorige week verloor dus van AZ. Eén belangrijke wijziging bij de ploeg van Goedelje. die niet tevreden was over zijn verdediging. Dat ging ten koste van Kwakman vandaag die op de bank moet beginnen. Jordi Buis die zakt terug vanaf het middenveld naar de verdediging. En die moet ervoor zorgen dat die verdediging vandaag iets beter voor de dag gaat komen. En bij Pek Zwolle één wijziging ten opzichte van het verloren duel vorige week in de competitie. Toen Zwolle in de allerlaatste minuut verloor van Vitesse met 2-1. Mustafa Saimak keert bij Pek terug in de basis. En dat gaat ten koste van Giovanni Hivat die vandaag op de bank moet beginnen. Het is hier ietsje minder hard gaan regenen. En ik hoop dat de wedstrijd die over een paar minuten gaat beginnen goed gaat komen. En die andere wedstrijd die over een paar minuten begint... of misschien al begonnen is zelfs... gaat ook tussen twee ploegen uit het rechterrijtje. Roda is 15 vijftiende, heeft 19 punten... en FC Utrecht is 10e en heeft 24 punten. Maar vooral voor Roda ja, is het een moeilijk seizoen... nog niet meer. Ja, het begon nog allemaal zo mooi. Hè? We staan op het punt van begin overigens... onder leiding deze wedstrijd van scheidsrechter Braamhaard... die blaast nu voor het begin van 90 minuten voetbal in Kerkrade... Het begon zo mooi met die bekeroverwinning in Eindhoven. De competitieoverwinningen daarna allemaal zo in de herfst. En daarna won Roda niet meer. Het is de eerste thuiswedstrijd in de competitie voor Jondal Thomasson. Hij zal de drie punten met zijn ploeg willen halen omdat anders die uh, gevarenzone maar niet uh, verlaten kan worden. Utrecht heeft de bal achterin met Van der Marel, de vervanger van Bulthuis die uh, geblesseerd is. Ook Oor is uh, in het elftal uh, gekomen aan de kant van de ploeg van Jan Wouters. Ajoep op het uh, middenveld, bijna balverliezen en dan zoeken naar die genoemde Tommy Oor. De Australier in een duel met Dijkhuizen die die af weet te schutten. Voorzet kan komen bij Utrecht, wie is er voor de goal? Nou. Er kan worden gekopt door Sarota. Ook hij heeft een basisplaats gekregen van Wouters. Maar de bal gaat niet in de richting van het doel van Philip Courto. Van Peppe verdedigt uit. Als linksback is hij terug bij Rode JC. Dat een andere nieuwe man de tweede nieuwe man heeft in de voorhoede. Namelijk Fazil Skourtai, de Albanese Griekse spits. Die Nemeth vervangt. Die na een akkefietje met schijt zegt Maar liefst voor vijf duels is geschorst. 0-0, dat zal u niet verbazen. Ingooi van Peppe namens Rode Jesse. 10 meter over de middenlijn, linkerkant van het veld. De Kaats die we zagen van Skurtay. Opening aan de rechterkant van het veld. In het penaltygebied. daar de voorzet van Donald. Maar die gaat heen over Hupperts, de man in vorm bij Rode JC. En ze zullen toch best nog wel even kijken naar de 31 januari hier. Speelt hij dan nog steeds in het groen of in het geel met zwart van Roda Guus Hupperts? Of vertrekt hij toch? Er zou vandaag een scout aanwezig zijn van Queen's Park Rangers. Dat het goed doet in de tweede divisie in Engeland in het championship. Utrecht achterin. Waar kan het naartoe? Aan de rechterkant het balbezit bij de bezoekers voor Diemers. Even achteruit en dan het storende werk van Skurtaj. En Marquiet als rechtsback spelend. mag de ingooien gaan nemen bij FC Utrecht. Die verdediging is dus door de war gehaald door Wouters. Noodgedwongen vanwege het ontbreken van Bulthuis. Marquiet rechts, de Rijk in het centrum. Herings met een pijnlijke teen in het centrum en linksback. De man die normaal aan de rechterkant staat van de Marok. Kali is een oudspeler van FC Utrecht. Transfer 5 vertrokken op het middenveld. Roda heeft de bal afgepakt van Utrecht. Heeft hem nu in de laatste linie bij Kees Luiks en Bart Biemans. Het staat nog 0-0. En nou ja, kansen. Twee hele kleine momentjes, dus zal ik het zo noemen. Voor de doelen, maar nog geen doelpunten bij Roda Utrecht. En inmiddels wordt er ook voetbal in Breda. Arman? Ja, we zijn we een minuutje geleden begonnen. 0-0 natuurlijk nog te stand met een ingooi voor Pax Zwolle. Aan de linkerkant van het veld. Dat gaat Bram van Polen doen die vandaag op die plek staat. Of Bart van Hinten moet ik natuurlijk zeggen. De linksbek van Polen staat zoals altijd rechts in de verdediging bij de ploeg van Ron Jans. Zwolle heeft inmiddels ingegooid van Polen. Speelt de bal even terug naar Joost Broerse. Met ik op tien voor de middenlijn. Gaat Broerse even lopen met de bal. Zoekt de ruimte. Maar moet terug. Want wordt op de uitgejaagd door de spits van Nakpre. Daar rijdt al Poepon. Zwolle blijft wel in bal. We zitten aan de rechterkant met Van Polen. Maar omdat Nak goed doorjaagt in die openingsfase wordt Zwolle achteruit gedrongen. Waar nu de doelman, Diederik Boer, de doeltrap heeft genomen. En Zwolle dan hoopt in balbezit te blijven. Lukt dat? Nee, want Nak neemt over rond de middenlijn aan de linkerkant met uh, Buis. Maar het is van korte duur, want Peck heeft de bal nu weer. En dan is er een beetje ruimte daar. Als Fernandes aan de bal weet te blijven, doet hij goed. Fernandes geeft de bal dan mee aan uh, Thomas. Die uh, links uh, voorin speelt bij Peck Zwolle. Thomas doet dat goed, levert de bal in bij uh, van Polen. Van Polen naar Mokoccio. Die met de punt naar achter staat op het middenveld bij Pek. De aanval middenvelders zijn Klieg en Drost. Mokoccio nu nog altijd aan de bal. Krijgt de bal terug van Broersen. Maar kan niet een vrije medespeler vinden. Tikt de bal daarom eventjes breed. naar Klieg is dat. Klieg dan naar Thomas. Die misschien kan schieten. Vijf meter voor de rand van het strafgebied. Maar kiest voor een paas naar de linkerkant. naar Van Hintem. Maar de voorzet van, van Hintem wordt geblokt door Danny Verbeek. Van Nak die vandaag weer terugkeert in de basis Verbeek. Hij had wat last van een blessure vorige week. Elson Hooy speelde toen op zijn plaats rechts in de aanval. Maar Verbeek is vandaag weer fit genoeg volgens trainer Nebosja Goudelje om in de basis te beginnen. Peck heeft ingegooid aan de linkerkant. Nu Klieg rond de middenlijn. Nak probeert weer door te jagen. En dat gaat vooralsnog goed want Peck moet achteruit. Maar daar is een goede paas in de diepte waar Seimak nu verlost is van Gillissen. Seymak dan naar Fernandes. Uh, Fernandes moet een beetje terug. zoekt dan uh, medespeler. vindt hij in zijn mak weer en dan is het Drost. Uh, dan speelt zich allemaal af een paar meter voor de rand van het strafgebied. Peck nog altijd aan de linkerkant met Mokotjo. Mokotjo aan de linkerkant naar van Nee, kiest voor een steekballetje naar Drost. maar daar zit dan uh, Seb de Rover tussen tuss namens uh, Nakbreda waardoor Peck zwolle wel de bal krijgt, maar even achteruit moet. en dan is een goede overname van Nak omdat de paas daar niet goed is van uh, Mokotjo van Peck. En dan misschien Nack met een snelle tegenstoot eruit kan komen. Maar nee, dat lukt weer niet. In een rommelige openingsfase. Waar de bal door beide ploegen wel een aantal keren verspeeld wordt. Maar Peck vooralsnog het meeste de balbezit heeft. Nu nog altijd aan de rechterkant met Van Polen. Van Polen tegenover uh, Suk. Van Polen die de bal dan meegeeft aan Sajmak. Maar die paas is iets te hard. Waardoor uh, Jordi Buis die bal rustig over de achterlijn uh, kan laten hobbelen. Ten Rouwelaar Gaat de bal oppakken voor een doeltrap. Na 3,5 minuten bij NAC knakpekswal en een 0-0 tussenstand. En Rode Utrecht hebben ze al veel langer gespeeld. Racht maar me niet meer. Ja, lang zijn we bezig? 5,5 minuten. Nog geen uh, doelpunten gezien. De Rijk het bal bezet voor Utrecht. Marquiet, rechterkant van het veld. Hij is de rechtsback. 10 meter voor de middenlijn. Het gaat terug naar de Belg Timothy De Rijk. Zoveel kritiek gehad. Maar Jan Wouters zegt toch eigenlijk ook wel. Ja, Ik heb niet veel anders. Dat is een beetje vrij vertaald. Dus ik stel hem uh, gewoon maar steeds uh, op. Herings krijgt uh, de bal. Meter of tien buiten het Utrechtse strafschopgebied. De linker centrale verdediger. Terug naar Van de Marel. staat er dus eigenlijk op een onwennige plek als linker verdediger. En zeker tegen Huppers. Is dat nog lastig zat vanavond, vermoedelijk. Herings dribbelt het middenveld maar eens in. Is Donald kwijt, wilde ik zeggen. Maar er wordt een voet uitgestoken door de middenvelder. En bijna is het Huppers die kan ontsnappen. Een foutje achterin van Dijkhuizen. De ridder dan. Links in het strafschopgebied namens Utrecht. Links in het strafschopgebied van Roda. Dan komt de Torenstra in balbezit aan de rechterkant. Kan hij niet schieten op de goal. Wel voorzetten. Doet dat laag. Maar Kali onderschept. En dan achteruit gespeeld. Niet echt handig. Torenstra kan overnemen als Roda dat slecht doet. En dan keurig netjes heel rustig uh, teruggekopt door uh, Dijkhuizen op doelman uh, Kurto. Dat moet je maar durven onder druk. Maar het loopt goed af voor Rode Jesse. dat de bal heeft via Van Peppen, Luikse dan ook. Hij zoekt het middenveld op de centrumverdediger. Op de middenlijn is het Donald in de as van het veld. Opening is goed naar Guus Hupperts die dan het duel aangaat met Van der Madel. Of dat gaat ontwijken? Nee, het laatste. Donald wat meer naar binnen gespeeld en dan Dijkhuizen. Rode achteruit roopt van de middenlijn. slordige bal van Dijkhuizen omdat Huppers de bal moet aannemen buiten het speelveld. En dus mag er een ingooier gaan komen voor de FC Utrecht. Genomen door Van der Marol naar uh, Ayoub Die het zo goed doet als uh, controleur op het middenveld bij uh, FC Utrecht. Daar hebben ze Kali wat dat betreft eigenlijk niet eens meer uh, nodig. Want anders de ontwikkeling uh, in de weg gestaan. Kali van deze uh, Ayoub De Rijken en Herings spelen elkaar de ballen uh, toe. Twee ploegen dus die winst uh, nodig hebben. Roda dat uh, hebben we al gezegd. Maar ook Utrecht won maar één keer in de laatste negen uitduwels. Laatste keer op uh, 30. Uh, November op bezoek bij Heracles toen het 1-2 werd. En als Utrecht niet oppast, dan kan ook die gevarenzone nog zomaar dichtbij gaan komen. Dan kan je een schuld wegpoetsen van 29 miljoen. Dat moet op het veld natuurlijk gebeuren. Onderschepping Dijkhuizen. Huppert zijn leven. Dan Skurtaj, rechterkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Skurtaj schudt alles en iedereen van zich af. Maar gebruikt zijn handen. Dat is eh, Ronald zoals bekend eh, niet de bedoeling. En dus eh, krijgt Utrecht een vrije trap. Genomen door Herdings. Ajoep ziet dat er een loopactie is van eh, Tommy Oor. Durft dat eh, niet aan. De bal geven op de linkerflank en dus eh, de Rijk. De Rijk breed gespeeld naar Diemers. De middenvelder komt Donald dan tegen. Draait aan de rechterkant van het veld de bal even terug. Dan breed gespeeld naar Herings. oppassen met zijn rechter teen. Daar is een spuit ingezet. Daar heeft hij wat last van. Het is dus de vraag of ze daar bij Roda nog een misbruik van gaan maken. Ajoep heeft in de problemen gebracht. Die problemen worden opgelost bij Utrecht op het middenveld door De Rijk. Want daar staat hij even. En dan zien we op het scorebord nog altijd die 0-0 stand. Na 9 minuten bij Rode JC FC Utrecht. In Den Haag wordt weer gevoetbald. En de vraag is natuurlijk, Frank Wielaert... heeft Ronald Koeman veel nieuwe spelers uit de hoge hoed getoverd... om nog iets aan die achterstand te doen? Even kijken of Pelle in eerste instantie wat aan die achterstand gaat doen. Nee, dat probeert hij wel. Maar Coutinho die ligt al twee keer toe goed in de weg. Pelle aangespeeld, randje, doelgebied. En Coutinho die is daar dan te laat om meteen in te grijpen. Maar de eerste voorzet vanaf de rechterkant van Armen want die is ingebracht door Koeman. Die komt dan toch in ieder geval wel aan... En Armenteros gekomen voor Schaken. Armenteros spelend een beetje vanaf de rechterkant. Maar ook wat meer geneigd om wat centraler uit te komen in ieder geval. En Feyenoord moet natuurlijk risico's gaan nemen. De begin van die tweede helft met die 2-0 achterstand opgelopen. In de eerste 45 minuten Ado dat nu de bal heeft via Malone. Die kruipt dan naar binnen vanaf de rechtsbackpositie. En speelt dan daar in het midden bakker aan. Een van de doelpuntenmakers naar links verplaatst het spel. Bij Ado niemand echt meteen voor de goal. Maar wel een bal uiteindelijk bij de rechterhoekvlag. Bij Schet uitgekomen. Die komt ook nog zijn tegenstander voorbij. In eerste instantie Martins Indy. Maar dan moet hij nog een keer voorbij. En de tweede keer is een stuk lastiger. Want dan staat hij tegen de achterlijn aan. En dan moet je maar zien dat je die bal nog voorgeslingerd krijgt. Hij moet uiteindelijk naar zijn recht. Hij staat nog altijd voor Martins Indy. Martins Indy krijgt de hulpbal over de achterlijn. Doeltrap Feyenoord. Feyenoord dus in de problemen gekomen. Door een standaard situatie En één hele goede aanval van Ado Den Haag voor rust. En dat moet nu dus... Uh, Twee goals, eigenlijk drie goals maken om hier geen schade op, uh, op te lopen. Helemaal geen schade. En mee te blijven doen voor het kampioenschap. Beide trainers hebben vooraf gezegd dit is uh, drop of de ronde. Ook al is het nog heel uh, vroeg om dat te zeggen. We zijn nog lang niet aan het einde van de competitie. Maar Feyenoord moet deze wedstrijd winnen omdat het ADO is. En omdat ADO dit jaar niet zo goed doet, zullen we maar zeggen. Ze stonden voor deze speelronde laatste. Dat zou kunnen gaan veranderen als die stand zoals die nu staat overeind blijft. En ADO moest winnen om daar onderin weg te komen natuurlijk om NEC weer op de laatste plaats te krijgen. En nog lijkt dat laatste het meest succesvol. Matthijsen op de eigen helft zoekt naar een plek... waar hij de lange bal kwijt kan. Boetius is dat. Die wil eigenlijk weer wegstarten achter Malone. Maar zover komt de bal niet. Hij krijgt hem wel bij Armenteros. Neemt hem dan weer over. Wil gaan schieten met zijn linker. Dreigt er in ieder geval mee. Pellen dan. in een melee van spelers komt hij er wel uit. Maar daar staan echt vier, vijf ADO-spelers voor zijn neus. Dus schieten is er niet bij. En Immers is dan te laat om er nog wat mee te doen. Alberg haalt hem weg voor ADO Den Haag, maar heeft alweer ingeleverd ook bij Feyenoord. Iedereen op de helft bij ADO nu zo'n beetje, behalve van Duinen. En daar staat dan de vrij bij. Feyenoord is aan het aanvallen. Over links, daar komt Martins Indy over Boetius heen. Bal ingespeeld op Pelle. Die wordt ondersteboven gelopen, getrokken. Hij wil natuurlijk graag een penalty. kuipers kijkt al lang weer de andere kant op. Dus die gaat hij echt niet krijgen. En ADO heeft alweer de bal... en probeert van eigen, eigen helft af te komen. Dat lukt omdat, uh, althans, dat lukt waarschijnlijk omdat uh, Immers de bal over de zijlijn werkt en ADO mag gaan gooien. Als je zo ver kunt gooien, dan moet je een heel eind uh, in de buurt van de andere helft komen. Het is 2-0 in het begin van de tweede helft voor ADO tegen Feyenoord. En bij de andere twee wedstrijden, Nakpek, swolle en Roda tegen FC Utrecht, is het nog 0-0. Er is daar ongeveer 10, 12 minuten gespeeld. De late wedstrijd straks komt het Eindhoven. Gaat tussen PSV en AZ. We zijn terug naar het NOS-journaal van 8 uur. Tot zo.